Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Harvey Weinstein is door een jury opnieuw schuldig bevonden aan aanranding. Vijf jaar geleden werd de voormalig Hollywood-producent ook al schuldig bevonden in dezelfde zaak... en veroordeeld tot een celstraf van 23 jaar. Maar die straf werd geschrapt omdat rechters vonden dat Weinstein geen eerlijk proces had gehad. De zaak bestond uit drie aanklachten... Bij een tweede aanklacht is hij niet schuldig bevonden... en over een derde aanklacht heeft de jury nog geen besluit genomen. Welke straf Weinstein krijgt, is nog niet bekend. Er zijn opnieuw videobeelden verspreid van chaos bij een voedseldistributiepunt in Gaza. Te zien is hoe een grote menigte over hekken klimt en op het uitgiftepunt afrent. De video geeft de indruk dat de omstreden organisatie GHF de situatie niet in de hand heeft... GAF is de enige organisatie die van Israël in Gaza hulp en voedsel mag uitdelen. Maar volgens onder meer de VN is de organisatie niet in staat om dat veilig te doen. Bij schietpartijen in de buurt van de distributiepunten in Gaza zijn de afgelopen weken meer dan 180 Palestijnen omgekomen. Spanjaarden die in Gibraltar werken krijgen niet meer te maken met grenscontroles. Die waren er sinds het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapte... omdat Gibraltar een overzeesgebied is van de Britten. Na jarenlange discussie is er nu een overeenkomst over de Rutspunt... die vastzit aan het zuiden van Spanje. Gibraltar komt bij de Schengenzone... waardoor grenscontroles niet meer nodig zijn. In Duitsland is een man opgepakt die zijn eigen baby ontvoerd had... tijdens uit een Nederlands ziekenhuis... De man uit Moldavië werd betrapt bij een grenscontrole. De baby is teruggebracht naar het ziekenhuis. Tegen de vader van 45 is aangifte gedaan. Het weer droog en het koelt vannacht af naar een graad of 10. De komende dag zonnig en warm. Het 23 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 it all I've learned so much from you you may Ça mon cœur un peu de repos Et si tu crois que j'ai eu tort, attends Respire un peu le souffle d'art qui me pousse en avant Et Fais comme si j'avais pris la main J'ai sorti la grande vague musique Le mon étoile je l'ai suivi un instant sous le pont et si tu crois que c'est fini je m'ennuie c'est juste une pause un répit après les dangers et si tu crois que je t'oublie Ton corps au vent de la nuit Ferme les yeux Fais comme si j'avais pris la mer J'ai sorti la grand voile J'ai glissé sous le vent Fais comme si je quittais la terre J'ai trouvé mon étoile Je l'ai suivi en un Et si tu crois que c'est fini Jamais C'est juste une fosse répit après les dangers Mais quand si jamais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 Zandvoort ZFM, Zfm.